Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn opnieuw meer mensen bijgekomen die hun zorgpremie niet betalen. Begin deze maand waren dat er bijna 185.000, ruim 5.000 meer dan vorig jaar. Het aantal wanbetalers stijgt al jaren. Vooral jongeren lukt het niet om die rekening te betalen. Zij vragen vaak ook geen zorgtoeslag aan, terwijl ze daar wel recht op hebben. Schuldhulpverleners zeggen in één Vandaag dat angst daarbij een grote rol speelt. Er is natuurlijk heel veel ophef geweest over de toeslagen, over de kans ook dat die teruggevorderd worden als er iets in je inkomen verandert. Mensen zijn daar bang van geworden en er is ook echt een groep die niet meer durft om de toeslagen aan te vragen. Bij de mensen die al langer dan een half jaar geen zorgpremie betalen, wordt vaak wat ingehouden op hun uitkering of salaris, zodat ze toch verzekerd zijn. Leraren op basisscholen moeten anders kijken naar het hoogbegaafdheid. Dat zeggen onderzoekers. Nu is het zo dat witte kinderen uit een rijker milieu eerder die stempel krijgen... dan kinderen met een migratieachtergrond uit een minder rijk milieu. En dat komt vooral door onze manier van toetsen, zegt deze expert. Ten eerste zie je dat kinderen vaak een taalachterstand hebben... als ze dus een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Waardoor er een vertekend beeld ontstaat over de capaciteiten... En we hebben maar één toets, dus dan lijkt het misschien, als kinderen wat minder goed zijn in taal, alsof ze minder slim zijn. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. En zo hebben kinderen met een migratieachtergrond vaak automatisch, op papier, een achterstand. Leerkrachten zouden daarom meer rekening moeten houden met verschillen tussen leerlingen en hun eigen vooroordelen. Deze zangeres gaat haar toekomstige muziek uitgeven via haar eigen muzieklabel. Ja, dat is natuurlijk Kesha. Volgend jaar komt er een nieuw album van de zangeres aan. Kesha zat tot eind van vorig jaar bij het label van haar vaste producer, Dr. Luke. Daar bracht ze vijf albums uit, maar probeerde onder die deal uit te komen... omdat Dr. Luke haar seksueel zou hebben misbruikt. Bijna tien jaar lang stonden de twee tegenover elkaar in de rechtszaal... totdat ze vorig jaar met elkaar schikten. Dan het weer, de regen trekt via het Oostenweg. Later vanavond wordt het daarom wat droger. Morgen ook grijs met meer kans op regen en maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 in Amsterdam nog 5 minuten vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Like mine, with a hug, the world's all right as long as I get my hand, I've got to have my loving end, all the rest of my day is positive, man, I'm a regular mom. ZFM luisteraars, goedemorgen. We hebben... Uh, welkom vandaag. Zal ik maar zeggen, welkom bij de zoveelste uitzending van Zfm Jazz Op zondagmorgen een van de langslopende programma's in de geschiedenis van Zfm Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Uh, onder de klanken van Mulder en Mulder, waarmee ik altijd open uh, ga ik jullie vertellen... dat uh, het thema vandaag een beetje bijzonder is, ik ga proberen wat uh, muziek te draaien aan de randen. Randen van de, de jazz. Uh, bijzondere instrumentjes, die niet zo vaak worden gebruikt, die niet mee het podium worden opgesleept. De celeste, de allerlei andere instrumenten. Uh, een beetje big band vandaag. En uh, ja, wat zal ik zeggen? Verdere pareltjes uit de platenkast. Veel plezier en uh, het duurt twee uurtjes. Twee uurtjes prachtige muziek. Mulder en Mulder. Ik ga draaien Jack Teagarden, een beroemde trombonist die uh, heel veel uh, op de plaat heeft gezet, uh, zong en op een hele bepaalde manier trombone speelde, die door bijna niemand geëvenaard is. Hij stond er ook onbekend dat hij de eerste is, de eerste Amerikaan. Die in de tijd van de rassenscheiding volop met zwarte Amerikanen kon en mocht spelen. Ik ga laten horen a portrait of Mr. T. En dit is een opname uit een van de beroemde serie, uit de beroemde serie uh, Jack T Garden Jam Sessions. Quarrel. Say goodbye to love, I must have been insane. What was I thinking of? Here we are back together, happier than before. All I can do is promise forevermore. I'll never say never again, again. Here I am in love again. Head over heels in love again with you I'll never say never kiss you again Cause here I am kissing you again That's just the thing I said I'd never do I walked away, said goodbye I was hasty, wasn't I? miss you so, I thought I'd die But it's all over now, throw my head in the sky Never say never again, again. Here I am in love again, head over heels in love again with the same sweet you. Oh, uh oh, -huh. Cause here I am in love again Head over heels in love again with you I'll never said never kiss you again Cause here I am kissing you again That's just the thing I said I never, never do Well, I walked away, said goodbye I was hasty, wasn't I?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 op een hele swingende manier op de gitaar begeleiden... samen met het orkest van Dan Barrett, de trombonist. Ik ga nu uh, iets laten horen van meneer Larry Adler. En dat was een uh, Amerikaanse mondharmonica-speler... de chromatische harmonica, zoals uh, Toets Tielemans ook had. En Tielemans zei altijd dat hij Larry Adler in feite zijn grote voorbeeld... seculairmeester was. Edler uh, is... ook nog verschenen in films... als acteur, maar heeft een ander... leven geleid, niet zo nadrukkelijk... als uh, toet Tielemans, maar... desalniettemin niet van een minder... niveau. We horen ook als bijzonder instrument... op het volgende stuk... Caravan... de celesta bespelen... Adler Caravan. Op de draaitafel ligt nu Miles Davis. En dat was wellicht de invloedrijkste jazzspeler van de tweede helft van de 20 twintigste eeuw. In de loop van vier decennia heeft hij keer op keer de ontwikkeling van de jazz diepgaand beïnvloed. En uh, dat is heel interessant, want hij, er zijn weinig anderen in zijn... Uh, Omgeving die dat ook hebben gepresteerd. Uh, op enig moment in 1954 was hij weer herboren. Uh, uh, en had hij de verslavingen achter zich gelaten. En toen heeft hij iets prachtigs opgenomen. Het stuk Weirdo. En we horen uh, Horace Silver op piano. Art Blakey op het slagwerk. En Percy Heath op de bas. Allemaal jongens die hun vak zeer goed verstaan, zal ik maar zeggen. Maas Davis, Weirdo. Ik blijf nog even bij Maas Davis met als themaatje filmmuziek. Velen weten dat Maas Davis ook een ongelooflijk beroemd werk heeft geproduceerd door de filmmuziek te spelen bij de beroemde Franse film Lift naar het schavot Ascenseur pour l'échafaud in 1957. En uh, ...daar had hij de opdracht gekregen... ...om uh, in de studio te gaan zitten. Daar werd de film geprojecteerd... ...en hij heeft dan uh, daar met een paar Amerikanen... ...en een paar Fransen de begeleidende muziek gemaakt... ...die achteraf gezien uiteindelijk bleken een schot in de roos te zijn. Want uh, daarmee is die film nog veel mooier... ...en veel beter en beroemder geworden. Ik zou zeggen... Als je de gelegenheid hebt, je kan hem volgens mij helemaal zien op uh, YouTube. Lift naar het schafwoord, ascenseur pour les chavaux. Miles Davis, trompet, Barney, violin, tenorsax, René Utreger piano, Pierre Michelot op de bas en good old Kenny Clark op het slagwerk. En dat slagwerk dat wordt in dit stuk razendsnel bespeeld, maar op de brushes, de borsteltjes... We gaan luisteren naar motel. <functio> Ja, <coughs> dat is andere koek. Miles Davis, uh, de filmmuziek ascenseur pour ik heb een andere trompetist die ook in de film speelt, maar dat is een film een documentaire over zijn eigen leven. En die film uh, was klaar. En nog voor die film verscheen de documentaire film, overleed hij en heb ik het over Chet Baker. En hij zingt uh, Every Time We Say Goodbye. I die a little. Oh. Three me in the know Sink so I'm ZANG Zo, oh, een laatste gezongen noot. Alsof die gespeeld werd. Chad Baker. Ik ga laten horen dat uh, Big Band muziek ook uh, heel bescheiden kan klinken. Zoals uh, in de volgende opname. De Big Band van Les Brown. Big Bands bestonden uh, eigenlijk... Nee, laat ik het anders zeggen. Het Big Band tijdperk in de jazzgeschiedenis was bloeiend... Begin 30 tot eind 40, En toen was het afgelopen. En natuurlijk bestaan er nog steeds big bands. Maar dat zijn uh, een soort tussen uitzonderingen. Uh, maar toen was het schering en inslag. En vanaf de jaren 40 zijn orkesten overgestapt. Op, uh, ja, op kleinere groepen. Dat was economisch ook meer haalbaar. En er waren veel meer speelplekken voor. Les Brown met het stuk three little words. <laughs> Nog steeds naar ZFM Jazz. Op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Ik heb nu op de draaitafel liggen um, een bijzonder instrument. Niet de vibrofoon, want die horen we over het algemeen als meeste. Maar de xylofoon. En die wordt onwaarschijnlijk goed bespeeld door uh, de meester zelf. Red Norvo. En... Hij wordt begeleid door zijn swing-octet... Eh, met onder andere Gene Krupa op het slagwerk... en Teddy Wilson op de piano. We gaan luisteren naar een stuk gecomponeerd door Red Norvo. Blues in E-flat. in your heart your love to share i'll bring the sunbeams from the heavens to you give you kisses that sparkle with dew rose of washington square Square. She's withering there in basement air. She's fading holes with or without her clothes. They say her turned-up nose, it seems to please artistic people knows. She's got plenty of clothes with second-hand clothes and nice long hair. She's got those Broadway vampires, flash to the best. Got no future, but who, what a past. Rooms of Washington Square. Rose of Washington Square door het Engelse orkest Dick Sulthelter, de trompetist, en zijn medemusici. El Hurt ligt nu op de draaitafel als uh, in, het, in het itempje... Bijzondere muzikanten. Die heeft uh, ongelooflijk veel uh, met jazzgrootheden gespeeld. Maar net zo makkelijk zijn brood verdiend met commerciële dingen. En alles wat ertussen ligt. En overal werd hij gewaardeerd. En heeft het uh, tot het eind der tijden volgehouden... met zijn muzikale interessante uitspattingen. Ik heb nu een stukje wat je door hem gespeeld... weinig tot nooit hoort. Dream a little dream of me music <laughs> L Hurt, De big band van um, Glenn Miller... die heeft uh, op enig moment opgenomen filmmuziek. En dan heb ik het over het stuk Over the Rainbow. En dat is weer een, um, een stuk dat voor het eerst... speciaal voor de film werd geschreven. De film The Wizard of Oz... Uit 1939 en daarin werd het vertolkt voor het eerst door Judy Garland. En bij de Big Band uitvoering van Glenn Miller. Zo gaan wij het nu horen uh, met de zang van Ray Herbal.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 tot de laatste toon zuiver gespeeld. Dan, dat was alweer een opname. Dizzy Gillespie met een prachtig einde. Ik ga het eerste uur beëindigen en hoop dat jullie het tweede uur er ook allemaal nog, aan, nog zijn aan het toestel gekluisterd. Uh, Duke Ellington, Johnny Hodges, Careless Love. Tot... Uh... Nou, laten we zeggen gelijk na 11 en dan hebben we nog een uurtje. Tot dan.